11 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. In het proces tegen de Bosnische servische oud-generaal Radko Mladic... zijn de aanklagers van het tribunaal begonnen... met de behandeling van Srebrenica. Mladic gaf leiding aan de troepen die in juli 1995 de VN-enclave binnenvielen... en 7000 moslimmannen en jongens om het leven brachten. Volgens de aanklager is het bewijs overweldigend en onbetwistbaar. Today. May 17th 2012 after some 17 years of investigation the evidence of this crime is overwhelming and unassailable. De aanklager heeft als getuige tegen Mladic de voormalig Bosnisch-Servische officier Nikolic opgeroepen. Nikolic legde in 2003 een schuldbekentenis af voor het tribunaal. Hij betuigde dus een spijt voor de moord op de moslims. Nikolic heeft verklaard dat hij heeft deelgenomen aan vergaderingen met Mladic, waarin werd beslist over hun lot. De Vereniging Nederlandse Gemeenten denkt dat het vijf partijenakkoord... de lagere overheden veel geld zal kosten. Volgens VNG-voorzitter Pans gaat het om 300 tot 400 miljoen... voor dit en volgend jaar. Pans is kritisch over de maatregelen. Juist in de tijd waarin je toch eigenlijk hoopt... dat ze ook een beetje gaan investeren en de zaken aan de praat houden... en niet zo meedoen met dat somber allemaal, toch wel grote gevolgen. Provincies, gemeenten en waterschappen krijgen minder geld... door de bezuinigingen op de rijksbegroting...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 Psychiatrisch patiënten zijn veel vaker slachtoffer van geweld dan de gemiddelde Nederlander. Dat blijkt uit een reeks wetenschappelijke onderzoeken op initiatief van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Van de bijna duizend onderzochte patiënten heeft de helft het afgelopen jaar te maken gehad met geweld. Ze zijn zes en een half keer zo vaak slachtoffer van mishandeling. En tien keer zo vaak slachtoffer van bedreigingen en woningdiefstal.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 In de Verenigde Staten zijn voor het eerst meer baby's van etnische minderheden geboren dan van blanke Amerikanen. Dat blijkt uit cijfers van het U.S. Census Bureau dat de bevolkingscijfers bijhoudt. In de twaalf maanden tot juli 2011 was 50,4 van de baby's gekleurd. Twintig jaar geleden was het aandeel baby's van minderheden nog 37%. Latino's zijn de grootste minderheid in de VS. Hun gemiddelde leeftijd is 27. En daardoor is het geboortecijfer in die groep veel hoger dan dat van de hele bevolking. In de VS is 36% van de bevolking van niet-westerse afkomst. En het weer nog zonnig. In de loop van de middag wat stapelwolken... maar het blijft wel droog. Het wordt 12 tot 16 graden. Morgen meer bewolking en in de middag en avond enkele buien. Middagtemperatuur zo'n 17 graden. Aan nou, de B-verkeersinformatie. Veel mensen gaan een dagje weg. En dat veroorzaakt files. Op de A1 van Amsterdam, de Amersfoort... staat voor knoop het Nes 2 kilometer, voor het Bunschoten, 5. De A12, daarna richting Arnhem, bij Utrecht, voor drie bergen, 3 kilometer...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 VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Dit uur religieuze feestmuziek van Johan Sebastian Bach. Want hij maakte meer dan de Matthäus Passion alleen. We kijken vanaf een lak in Amsterdam naar de kleur van de stad met Rob van Manen. Hij schreef er een boek over, want over de kleur in architectuur is veel gepubliceerd... maar over de kleur in de stad veel minder. Mensen die altijd het onderste uit de kan willen zijn ongelukkiger... dan mensen die tevreden zijn met wat minder en de middelmaat opzoeken. Dat vindt neurowetenschapper in wording Jeroen van Baar. Nou, er is het laatste woord nog niet over gezegd, dus ik praat zo met hem. Er moet er een internationaal milieugerechtshof komen? D66 vindt van wel, de VVD ziet er niets in. Kortom, debat. En wilt u meer dan alleen maar radiogolven? Surf naar naar degids.fm. Het is vandaag niet alleen helemaal van dag... Maar het is ook de verjaardag van de Nederlandse Bachvereniging. vereniging Bach Kees van Houten zit in de studio in Den Bosch. Goedemorgen, meneer van Houten. Waar luister ik naar? Goedemorgen. Dit is het openingskoor van het himmelfaarts Dus dat is het oratorium van Bach. Dat gaat over de ten, ten hemelopstijging van Jezus... nadat hij eerst heeft geleden en is opgestaan uit de dood. En nu, vandaag, gaat hij dus weer terug naar zijn vader in de hemel. Het god in zijn rijken. Is er voor elke feestdag zo'n oratorium, meneer Van Houten? Nee, er zijn maar een paar oratoriums. Want een oratorium behelst dat er ook een verhaal bij zit. Zoals uh, het Weihnachtsoratorium gaat over het verhaal van de geboorte van Jezus. En niet iedere zondag hebben we natuurlijk een verhaal dat over Jezus gaat, maar wel met Hemelvaartsdag. Uh, nou, is elke zondag ook geen feestdag natuurlijk. Maar ik ja, zei al, het is vandaag wel een feestdag, want het is de verjaardag van de Nederlandse Bachvereniging. Ze ja. zijn 90 jaar actief. En aan hun bezigheden te zien, wint Bach eerder aan populariteit dan dat hij daarvan verliest. Hoe komt dat? Eh, ja, dat is een, eigenlijk wel een heel bijzonder gegeven. Als je nou neemt de Matthäus-passion in Nederland bijvoorbeeld: de kerken lopen leeg tijdens de diensten. Ja, steeds minder mensen gaan naar diensten toe... en de kerken stromen vol bij de uitvoering van de Matthäus... en daar betaalt men dan ook nog gauw 40, 50 euro voor. Ja, dat is, dat is een heel bijzonder. He? Wat zegt u? Dat is een hype. Ja, dat is een hype. In Nederland is het een heel bijzondere hype, ja. Meer nog dan in het buitenland. En hoe komt dat, dat die Matthäus-pension ja. zo aanslaat? Nou, ik denk dat uh, dat op de eerste plaats te maken heeft... met twee items die al heel oud zijn in Nederland... namelijk de twee uitvoeringen in Naarden... En in het Concertgebouw op Palmzondag, die, die dateren al van het begin van de 20e eeuw. En dat heeft denk ik heel veel inspiratie opgeroepen bij de oratoriumkoren, waar Nederland ook heel rijk aan is. Wij zijn een Calvinistisch land en we hebben heel veel oratoriumkoren. En ja, die, die wilden allemaal wel eens een keer die Matthäus gaan uitvoeren. En dat is langzaam gegroeid. En nu is er een, uh, ja, de periode voor Pasen kun je hier in Nederland naar, naar enkele honderden uitvoeringen toe. Iedere plaats van enige importantie heeft zijn eigen Matthäus. En heeft het verhaal er ook iets mee te maken? Ja, natuurlijk. Het verhaal is natuurlijk een verhaal... dat voor iedereen herkenbaar is. Of je nou gelovig bent of niet gelovig bent. Het is een verhaal dat van alle tijden is. Uh, het gaat over dingen die wij in het mensenleven allemaal meemaken. Pijn, lijden, uh, verraad, intrigue, uh, valse beschuldigingen, verlogening... Angst, uh, medeleven, ga zomaar door. Het zijn thema's die wij allemaal kennen. En dat verhaal van die Jezus, die dan naar de kruisdood wordt ge gebracht... zeg maar. dat spreekt eigenlijk toch wel iedereen aan... omdat hij ja, ook onschuldig veroordeeld is. Wat dat, vindt u als kennen nou zo bijzonder aan Bach? Ja, dat... is ik zal proberen daar iets over te zeggen. Bach, ja, dat is heel moeilijk. Om, in wezen is Bach's muziek natuurlijk een mysterie. Maar je kunt het toch wel een, met een, klaar, een paar bewoordingen kun je, uh, het een beetje benaderen. Bach staat met één been nog in een hele oude tijd... waarbij de muziek bedoeld was alleen maar ter ere van God... als een soort uh, weerspiegeling van de kosmische schoonheid. Daar spelen de ideeën van Pythagoras nog een hele grote rol in, muziek kosmos en getal, en dat houdt dus in dat de muziek van Bach... enorm structureel is, mathematisch is, met prachtige proporties, verhoudingen... Aan de andere kant staat Bach met zijn andere been... ook in een hele nieuwe tijd... waarin de menselijke emotie steeds belangrijker gaat worden... waarin ook de invloed van de retorische stijl... Uh, vanuit de Griekse retorica op de muziek zijn weerslag gaat vinden. En Bach is een, noem het maar, een muzikale retoricus ja, zonder weerga. Hij is in staat, en dat maakt die Matthäus ook weer zo prachtig... hij is in staat om iedere stemming, iedere emotie om op een hele gesublimeerde vorm, als het ware, in zijn muziek gestalte te geven. En dat, ja, dat raakt mensen, men herkent daar iets in. Ja, maar dat uh, mathematische van hem, waar hoor ik dat dan af als leek? Sorry, ik versta u even niet. Dat mathematische, waar hoor ik dat aan als leek? Uh, nou, dan moet je natuurlijk vooral de muziek gaan analyseren. En dat doe je als luisteraar niet zo direct. Uh, maar ik denk dat je onbewust de schone verhoudingen die in die muziek zit, dat je die meekrijgt. Maar mensen die die, die, die die stukken gaan analyseren... Ja, die ontdekken dan een wereld van prachtige proporties en verhoudingen... en dat kan mede leiden tot, uh, tot een nog grotere genot... en een nog grotere bewondering voor de componist Bach. En Bach heeft een beetje mythische vormen aangenomen... natuurlijk in de klassieke muziekwereld. Komt dat ook omdat er over hem zo weinig bekend is? Ja, over zijn leven weten we eigenlijk niet zo heel veel. Het is vooral, we kennen de uiterlijke gebeurtenissen. De kinderen die hij kreeg zijn er zo'n meer als twintig. En de, de plaatsen waar hij gewerkt heeft, waar hij begon, bijvoorbeeld in 1723 begon hij aan zijn laatste post als kantor van de Thomaskerk in Leipzig. Deze belangrijke gebeurtenissen kennen we allemaal wel... maar over zijn innerlijke leven weten we eigenlijk heel weinig. Er zijn maar een paar brieven bewaard gebleven... waarin dan wel iets naar voren komt... maar veel minder dan bijvoorbeeld bij een componist als Mozart en Beethoven. Mozart kwam heel jong aan zijn eind door een nierziekte, geloof ik? Ja. Of was het een soa? Sorry, wat zegt u? Of was het een geslachtsziekte? Nou, dat is nog steeds niet helemaal bekend, wat dat, hoe, hoe dat bij Mozart zat. Dat is natuurlijk die prachtige vullen met Salieri, maar dat, uh, daar, daar waag ik mij liever maar niet aan. Nee, maar Bach, hoe is die aan zijn eind gekomen? Nou, Bach is uh, vrij, eigenlijk vrij oud geworden, hij is 65 geworden. En uh, eigenlijk was hij nog kerngezond, maar Bach heeft onnoemelijk veel tijd besteed aan het opschrijven van zijn muziek. S'nachts bij kaarslicht heeft daardoor last gekregen van zijn ogen kreeg de ziekte cataract, in die tijd nog moeilijk behandelbaar. De grijze staar, zoals dat heet. En toen is er een kwakzalver uit Engeland, een zekere John Taylor... Die, die, kwam toevallig, die kwam toevallig in Leipzig en men zei toen... nou, misschien kan hij jou wel behandelen. Bach heeft toen twee staaroperaties ondergaan. Dat moet vreselijk pijnlijk zijn geweest, maar dat heeft niets geholpen. En voor zover ik weet, is die, want dat was drie maanden voor zijn dood... Uh, voor zover ik weet is hij aan de gevolgen van die operaties... er kwamen allerlei infecties bij, is hij uiteindelijk overleden. Zegt meneer Van Houten, zou die Bachvereniging, die jarig is... niet eh, nog wat meer Bach moeten promoten met zijn prachtige muziek? Nou, ze doen al heel veel, hoor. Ze hebben ook heel veel cd-opnames gemaakt. Zij voeren natuurlijk vooral de vocale muziek uit... omdat het ook over een koor gaat. Dat doen ze uiteraard met een orkestbegeleiding. Maar ze hebben bijvoorbeeld schitterende cd-opnames gemaakt... van de Matthäus, van de Johannes Passion, van de Hohe Messen... en veel meer stukken. Ze doen elk jaar, wordt aan Bach de nodige aandacht besteed, hoor. Dus... En ze het zijn er van de nog... emoties in de muziek van Bach? De emoties? Wat bedoelt u met de emoties? Ja, hebben ze daar genoeg gevoel voor? Ja, ja, ja, ja. Wij hebben in Nederland uitstekende ensembles. Want naast de Bachvereniging hebben we natuurlijk ook nog Ton Koopman... Met zijn amsterdam barok soloist, die ook heel veel opnames maken. En niet te vergeten, als je naar het zuiver instrumentale gaat, Combatimento Amsterdam onder leiding van Jan Willem de Vriend. En die doen ook heel veel Bach-uitvoeringen. En dat is allemaal van een zeer hoog niveau. Wij staan in Nederland op wat dat betreft op een zeer hoge trap. Maar juist door het feit dat er weinig van Bach bekend is, zie ik niet eentje die een film komen, alle Amadeus over Bach. Wat denkt u? Nou, er zijn wel eens films gemaakt van Bach. Hoor. Ik herinner me nog dat Gustav Leonard, onla onlangs overleden... dat hij in de jaren zestig uh, nog een hoofdrol gespeeld heeft als Bach... met een prachtige pruik op. Maar van de laatste tijd uh, kan ik me niet zo gauw voorstellen. Nee. Het heeft misschien ook te maken dat het niet zo romantisch is als bij Mozart. Hè? Mozart met die Salieri, dat verhaal, en, en Mozart als wonderkind. Uh, Bach staat wat dat betreft staat iets verder van ons vandaan. Het is ook uh, een eeuw eerder... En we weten ook veel minder van hem. Bachspecialist Kees van Houten, nog een fijne dag. Dank u wel. Overigens, de Nederlandse Bachvereniging viert haar 90ste verjaardag met drie concerten. Waaronder meer Bach's Hemelvaarts wordt uitgevoerd vanavond in de Grote Kerk in Naarden. Morgen in de Oostkerk in Middelburg. En zaterdag in de Grote Kerk in Leeuwarden. <middels> Gids .fm. Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. Een gedicht van k -Schippers. Over kleur in de architectuur is veel gepubliceerd. Over kleur in de stad veel minder. En over kleur in stedenbouw nog bijna helemaal niets. Rob van Manen schreef onlangs het boek De kleur van de stad. Een verslaggever Jan Peels klom met Van Manen op het dak van een gebouw... in het centrum van Amsterdam op zoek naar die kleuren. Nou, om te beginnen zie je het omvloerste van het licht bij dit soort weer, dat heijige weer. Dan zie je uh, een uh, grijs, zilvergrijze uh, waas eigenlijk over je hele beeld heen. En dan zie je veel bruin langzaam maar zeker. En dan zie je ook wat oranje tevoorschijn komen. Je ziet eigenlijk niet zozeer uh, kleur, maar je ziet vooral patronen in licht en donker. En daarin bruin, grijs. En oranje. En zo kijkt een kleurdeskundige ernaar. Terwijl als ik hier boven over de stad heen kijkend kleur zou moeten aanwijzen. dan zou ik zeggen: daar rijdt een blauwe tram, een rode bus, een gele hijskraan, en daar staat nog een groene container. Dat zijn mijn kleuren. Ja, precies. En zo werkt het voor mij net zo hoor. Daar, daar valt niet aan te ontsnappen. Want als je namelijk de hele tijd al die kleuren zou zien. dan uh, word je daars. Daar kun je niet tegen. Want dat is eigenlijk zo. Ja, alles heeft kleur natuurlijk hè? Precies. Alles heeft kleur en als je dat dus allemaal zou zien, dan word je gek. En dat betekent dat als je inderdaad je eerste indruk van een bepaalde plek krijgt... dan wordt die bepaald door die opvallende kleuren. Dan trekt je oog daar als vanzelf naartoe. Hup, een gele ja, vrachtwagen, daar gaat er weer heen. Maar als we zo eens even over die stad heen kijken hier, Amsterdam... en ik haal in gedachten inderdaad een Nederlandse stad... dan zijn dit wel echte Nederlandse kleuren. Dit is absoluut geen Parijs of Rome. Nee, precies. En het verschil bijvoorbeeld met Parijs is dat ze daar een heel precies palet hebben van een, uh, een beige tint. Ja, een beetje wit achter mij hè? Ja, nou, het is toch wel net wat, uh, in ieder geval zwaar gebroken wit. Uh, het, het, het, is, het heeft iets geels en iets grijs in zich. Maar dat palet, dat ligt vast in negen kleuren en daar moet je het mee doen. Wat hebben ze daar afgesproken? Ja, want dat beeld uh, samen met de zinkkleurige daken... Dat hebben we allemaal van Parijs. En dat ga je niet zomaar uh, een beetje verkwanselen. Ja, en zo als dat is, in, daar is dat hier niet. Hier mag in principe iedereen alles doen? Nou, het is typisch voor Nederland... dat we natuurlijk alle invloeden in de loop der eeuwen hebben opgezogen. Dus het is een, een bond geheel. Nou, en dan krijg je... Waarom zijn er nou wel deze kleuren die er zijn? Nou, dat heeft te, te maken met het feit dat wij leven op klei. Dus stenen kunnen bakken. Dus het zijn allemaal aardse kleuren. Het heeft allemaal iets inderdaad van bruinachtig rood, bruinachtig grijs. Een Beetje geelachtig. Ja, echt aards. Ja, precies. Nou, die baksteen bepaalt ons stadsbeeld. Als alle bakstenen in Nederland schoon zou zijn... dan hadden we een waanzinnig kleurrijk land. Want dan komen er allerlei kleuren rood en paarsig en oranje. Die bakstenen heeft een heleboel kleur, maar je ziet hem... Uh, voor nou, drie kwart zie je hem niet. Ja, nou staan we met ons gezicht inderdaad richting de oude stad te kijken. Maar als we ons uh, een, een halve slag draaien, ja, dan zien we toch weer hele andere kleuren. Vooral veel groen van ja. de bomen in dit geval. Uh, ja, gelukkig bomen. Bomen zijn zo waanzinnig belangrijk voor de stad. Uh, want want daar, dat, dat doet ook enorm veel met kleur. Bomen geven het licht ook uh, zijn... Uh, ontwikkeling door de tijd. Eerst het uh, hele prille voorjaarsgroen, dan het volle zomergroen, dan het bruin in de herfst. Dat is allemaal prachtig veranderlijk, maar ja, alles wat ertussen staat, dat blijft. Dat is of grijs van het beton natuurlijk, ja. of inderdaad weer die rode bakstenen. Wordt daar aan die kant, waar nu natuurlijk veel beter over nagedacht wordt... dan dat het vroeger gebeurde, gaat het dan wel goed nu? Het blijft een hele taaie kwestie om het goed te voor elkaar te krijgen. Ja, maar wat is goed, hè? Natuurlijk, wat is goed in mijn ogen is goed... dat de ruimtelijke ordening het gevoel geeft... dat je op een plek bent waar je graag wil zijn. Maar gek genoeg wordt kleur daarin toch in mijn ogen nog steeds... Uh, belangen na niet gebruikt op de manier zoals het zou kunnen. Want, uh, ja, als ik hier naar kijk, daar is een nieuwbouwstukje uh, in de verte. Een soort flat gebouwtjes van drie, vier hoog. Een beetje uh, witachtig, daarnaast een beetje roosachtig. Het nodigt mij niet uit om daar te zijn, als ik er zo naar kijk. Nee, precies. Je, je krijgt toch het beeld van allemaal losse onderdelen... en sommige hebben een beetje kleur. We zijn even naar het straatniveau gegaan... en lopen langs het water richting het, het, het stationsplein in Amsterdam. Hier staat ineens een bruin gebrauwtje. Maar dat was niet zo, hè? Nee, ik vind dit een heel mooi voorbeeld... van uh, hoe zorgvuldig er tegenwoordig met kleur wordt omgegaan. Uh, want dit is een uh, bouwketen van BAM, van de aannemer. En normaal gesproken zijn die bouwketen van hun in fel oranje en fel groen. Echt heel opvallend. Het springt er enorm uit. En dat was dit ook tot een paar maanden terug. Toen was het ineens bruin. En nu lijkt het alsof het er al jaren staat, bij wijze van spreken. Hier bij de verbouwing van het centraal station. Het gaat een beetje op in het geheel van de rest van het gebouw, lijkt het haast nu. Ja, precies. Nu verlengt het de omgeving. Want het is wel nog steeds, je ziet het wel... Het, is, het springt er nog wel een beetje uit, maar op een hele leuke manier. Op een manier die de omgeving uh, in zijn recht laat. Een stukje verder lopend, een prachtig kleurpalet... op een uh, groene balk met rode jas, een paarse jas... een uh, witte legging en een roze rok. Een gekleurde familie. Ja, een beetje, ja. Als u eens zo heel heen kijkt hier in de stad... welke kleuren zien jullie dan eigenlijk allemaal? Kijk eens. Geel, blauw, rood, groen, wit... Ja, de kleuren van de trein, hè? Mm -hmm. ja. En verder? Verder zwart en oranje. Allemaal opvallende kleuren, hè? Ja, ja vooral aan de overkant. Ja. Is kleur belangrijk in de stad? Ja, vind ik wel. Ja? Ja. Wat Ma maakt het dan? Maakt het vrolijker. Ja. Dus het moeten vrolijke kleuren zijn? Ja, vind ik wel. Ja? Ja. Maar ik zie ook heel veel grijs en bruin en zo. Ja, anders... Zijn dat ook vrolijke kleuren? Ja, anders zie je die andere kleuren niet. Dat is het. <laughs> Zo werkt het natuurlijk wel, hè? Ja, heel goed. Dat is heel belangrijk. Want dan is natuurlijk de volgende vraag... hoeveel uh, kleur heb je van het ene nodig, dus van het onopvallende... om die opvallende kleuren goed tot hun recht te laten komen? Hier zie je de oranje vlaggetjes het beste? Ja, als er veel grijs is, ja. Maar die kleuren maken dus inderdaad hoe je je voelt ook echt. En, maar als je dan heel veel, bij heel veel grijs bent, hoe, hoe is dat dan? Um, ja, dat is dan eigenlijk alsof je, alsof, je, alsof je ergens ligt en je ziet helemaal niks... Waar komt hij vandaan? Montfort. Montfort. En hoe ziet het er daaruit? Ja, er zijn wel heel veel mooie kleuren. Daar zijn heel veel mooie ja, kleuren. Zoals? Um, zoals ook oranje en blauw en dat soort kleuren. Dat is bijvoorbeeld de school, ik noem maar wat. Ja, de school die heeft ook heel veel blauwje. Ja? Door op het steen. Ja. Dat klopt, ja. Dat, klopt ja. ja. dat hebben ze expres gedaan om het heel erg vrolijk en leuk te maken? Ja, ik denk het wel. Ja, jawel, ja, ja. Ja, je hebt. Uh, toch altijd het idee dat kinderen uh, meer aan kleur hebben, meer kleur nodig hebben blijkbaar. He, het het spetteren van een uh, schoolgebouw, uh, dat, dat gaat heel goed samen met de energie van kinderen. Ja, is het dan dat, naarmate je ouder wordt dat je wat bezadigder wordt ook daarin dan? Nou je ziet meer naarmate je ouder wordt, je kunt meer onderscheiden. Maar je wordt ook maar een beetje leert... vlakker lijkt het wel. In de zin van, je gaat niet meer met je knaloranje en knalroze naast elkaar in je kleurboek. Nee, want dat is dus te veel. Dat kunnen wij dan niet meer goed aan, omdat we te veel gevoel hebben voor kleur. En dan zijn die subtiele verschillen, dat is net zoals het proeven van een goede wijn. Dan proef je dat beter. Nou, wat ik dan wel opvallend vind, ik geloof dat dat in Den Bosch was. Hè? Dan kom je het station uit en heb je hele grote bloembakken. En al die kleuren, ja, dat maakt wel gelijk dat je je heel vrolijk voelt gelijk. voelt je welkom ook. Ja, precies. Ja, dat is ja. hier wel even anders, hè? Dat is hier anders, ja. <laughs> maar dan heb je de grachten die je verwelkomen. Dat is ook veel waard natuurlijk, hè. Dat is de sfeer van Amsterdam. Hoe ziet uw eigen huis eruit? Gekleurd. Groen met geel. <laughs> veel groen. Oh, ja. Ja. ja, en geel. Ja. Ja. En dat, komt, dat past ook wel in dat uh, licht van ons in Nederland. Dat, dat is iets heel anders dan uh, rood uh, of blauw. Want daar heb je vaker mee dat dat in, in onze sombere uh, sferen niet goed uitkomt. Terwijl helder groen en helder geel heeft geen last van het grijze. Dat gaat komt, zo... ook gewoon oor, voor, komt ook gewoon voor in de natuur, in Nederland natuurlijk. Ja, ja, ja precies. En is dus inderdaad meer natuurlijk. Het moet een beetje bij de Nederlandse natuur blijven om het... Gevoel te houden dat het, dat het ja. bij je past blijkbaar. Ja, sowieso, hè? dicht bij de natuur blijven is goed voor ons. Nou, je zit hier dus op oost uh, eiland uh, oh. Zie je de nieuwbouw daar? Die is veel groter van schaal dan de stad. Dan de dat is een stad. beetje wat het jongetje bedoelde, hè? alles is grijs in zijn beleving ja. hier. En uh, daar zit een hoop grijs in, maar dat zit dus overal in de stad. Al is het maar. Uh, de straten, bedoel, hè? Ja, de straten. Dus daar, past, daar sluit dat goed op aan. En vervolgens heb je namelijk in het rijtje wel degelijk verschil in kleur. Je hebt bruin, je hebt rood-bruin, je hebt iets geligs en dat grijs. En dat zijn de kleuren van de stad. En op die manier wordt er ook echt over nagedacht dan? Of is het van elke projectontwikkelaar kiest voor de kleur van zijn gebouw? Nou, er wordt uh, nu beter mee gehandeld. Er wordt nog niet zo over nagedacht. Uh, maar intuïtief. Voelen meer mensen dit nu aan? Ja, want het lijkt alsof er inderdaad een, een, een natuurlijk verloop is van het ene gebouw naar het andere. Maar dat is nog meer toeval dan wijsheid? Uh, nou, zeker waar het gaat om kleur, is dat nog meer toeval dan wijsheid. Dat geloof ik wel. Want er is, uh, ik heb natuurlijk uitgezocht van wat is er nou allemaal aan kleuren bedacht rond die eioevers in Amsterdam. Nou, ik heb daar weinig van kunnen vinden. Het wijst erop dat uh, er wel al een beter intuïtief uh, gevoel is... Uh, over hoe je daarmee omgaat. En het idee is dat dat alleen maar beter wordt... en er ook steeds meer mogelijk wordt. Want met ledverlichting, zoals u ook in het boek beschrijft... Ja, daar zijn de mogelijkheden van kleur onbeperkt. Maar, ja, maar wil je dat ook wel? Nou, de, de botsing uh, die je nu kunt hebben... tussen een felle kleur en de zachtere natuurkleuren die wordt nog vele malen groter en heftiger bij de kleuren van het licht. En Philips maakt nu al allemaal lampen uh, die je gewoon op allerlei kleuren kunt uh, laten schijnen. En s ochtends uh, de ene kleur, s middags de andere kleur, s avonds weer een andere kleur. En dat gaan we meemaken. Dat niet alleen binnen, maar ook buiten gaan die kleuren van de LED-verlichting veel meer uh, de functie vervullen van het opvallende in de omgeving. En dat... Worden we daar dan blij van? Want ja, juist mensen vinden ook een soort van rust of een, iets van bekendheid erin. Ja. En als het elke keer maar verandert, ja, dan voel je je helemaal niet meer thuis. Ja, nou voor een deel willen we natuurlijk allemaal wel Times Square... Uh, en alle grote lichtborden. Dat vinden we natuurlijk mooi. Het is spektakel. Dus het moet wel een plek hebben. Maar het is te hopen uh, dat dat uh, gebeurt met respect voor de omgeving. Dus niet zomaar uh, om op een willekeurige plek... Uh, even flink te scoren met je café en uh, pimpenpaars en, uh, en uh, met een heel lichtspektakel te gaan werken. Maar het principe waar het om gaat is dat het ook niet mooi of lelijk is. Dat je het natuurlijk ook goed kunt gebruiken. Je kunt ook die led-toekomst, dus de kleuren van het licht, kan je ook goed gaan gebruiken. Kan je ook weer gebruiken om het stadsgevoel te versterken. Nou, dat belooft nog wat voor de toekomst. Een kleurrijke stad. U hoorde kleurspecialist Rob van Manen... en Jan Peels over het boek van Van Manen De Kleur van de Stad. Tot 12 uur nog. Middelmaat loont, vindt de neurowetenschapper. En milieurampen als de bp olieramp in de Golf van Mexico... moeten worden bestraft op het Internationaal Milieugerechtshof. Na het nieuws met Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. GroenLinks zien Jolande Sap het liefst als lijsttrekker. Volgens een peiling van Maurice de Hond heeft 56% van de achterban een voorkeur voor Sap. Tegen 23% voor uitdagen Tofik Dibi. En ook bij kiezers van de meeste andere partijen doet Sap het veel beter dan Dibi. Op de tweede dag van het proces tegen de Bosnische servische oud-generaal Mladic... is de aanklager begonnen met de behandeling van de zaak Srebrenica. Het bewijs is overweldigend, zei de aanklager in zijn openingsverklaring. Mladic gaf leiding aan de troepen die in juli 1995 de VN-enclave binnenvielen... en 7000 moslimmannen en jongens om het leven brachten. In het noorden van Pakistan zijn twee straaljagers op elkaar gebotst. De vier bemanningsleden zijn omgekomen. Een van die straaljagers kwam terecht in een woonwijk. En daar raakten zeker twee mensen gewond. En in de Verenigde Staten zijn voor het eerst... meer baby's van etnische minderheden geboren dan van blanke Amerikanen. Blijkt uit cijfers van het US Census Bureau dat de bevolkingscijfers bijhoudt. In de twaalf maanden tot juli 2011 was 50,4 procent van de baby's gekleurd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ADB-verkeersinformatie. Veel mensen gaan een dagje weg. Er staan files richting de Veluwe en Zeeland. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat tussen Naarden en Laren... 4 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Voor één Brugge staat 4 kilometer. Op de A12 bij Utrecht richting Arnhem voor drie bergen, 3. A27, Gorkum richting Breda. Voor Knopend Sint-Anderbos 3 kilometer. Dat komt door de file op de A58. Tilburg richting Breda. Voor Knopend Galder 4 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de 28 Utrecht-Amersfoort voor Afrit en Dolder, 4 kilometer. De N59 richting Zierikzee voor Den Bommel, 2. En op de N57 richting Ouddorp voor Hellevoetsluis, 2 kilometer. Oh. Dit is de degids.fm. Met Felix Burders. a little song I wrote. You might want to sing it, note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry. is niet van Bach dit hoor. Be happy. Be happy. Maak je niet druk, Don't wees gewoon blij. Zanger Bobby McFarren predikte het al uh, eind jaren tachtig. En nog altijd heeft de prediker gelijk. Want wie zich voortdurend zorgen maakt over hogere cijfers op school... over die ene mooie baan of over de ultieme relatie... die wordt niet gelukkig. Sterker, wie perfectie nastreeft, raakt gefrustreerd... en zal een leven leiden dat het net niet is. Dat concludeert de 22-jarige Utrechtse student Jeroen van Baar. En zijn advies is, is dan ook... wees middelmatig en gelukkig. Goedemorgen, Jeroen van Baar. Goedemorgen. Hoe gelukkig ben jij op een schaal van 1 tot 10? Nou, een 9... Je vriendin zit erbij, dus je mag niet liegen. Negen? Negen, ja. ja. En is dat omdat je genoeg neemt met de middelmaat? Dat probeer ik wel soms, ja. ja het, ik, ik denk dat het wel belangrijk is. Um, ik denk dat veel mensen ook, bijvoorbeeld in mijn, in mijn generatie, uh, in het bijzonder, um, gewend zijn om maar te streven naar meer. En dat, dat proberen ze op alle vlakken van hun leven. En Ik denk dat dat gedoemd is te mislukken en dat je daar dus niet gelukkiger van wordt. Waarom niet? Hoe kom je erbij? Nou, dat heeft eigenlijk twee, uh, twee belangrijke redenen. Ten eerste is het natuurlijk zo dat als je altijd het beste wil... het onderscheidende uit de kant wil halen... dat dat uh, waarschijnlijk zal mislukken. Hè, de de kans is heel klein dat je ergens de allerbeste in wordt. Dus teleurstelling ligt daar op de loer. Um, en ten tweede is het zo, dat, dat blijkt uit psychologisch onderzoek... dat mensen die de tactiek hebben om bij alle keuzes die ze maken... alle opties af te gaan en de beste te willen kiezen... dat heet maximizing... Um, die mensen zijn veel minder gelukkig met dat keuzeproces zelf. Dus het proces van beslissingen nemen en, en, en het, het optimale najagen... maakt mensen minder blij, minder gelukkig... dan mensen die, die genoeg nemen met een goed genoeg... Uh, een uitkomst die goed genoeg is. Je gaat niet voor het optimale, je gaat lekker achteroverleunen... en je ziet wel wat er waait in ja, jouw richting. Ja, dat is ook weer een erg passieve instelling natuurlijk. Hè? Het, het, moet al, ja, het zit ergens uh, in het midden, ja. Heb jij veel last van ja. wedijvering? Dat je toch probeert ergens de beste in te worden? Ja, ik, ik, ik geloof wel dat dat een beetje de norm is. En dat is eigenlijk best wel best wel jammer. Ik, ik, ik voel het ook bij mezelf. Er zijn mensen van die dan mijn bachelor vooropleiding hebben gedaan. En nu studeren wat ik studeer in Utrecht. Dat, dat doen zij in Cambridge of in Oxford, echt bij zo'n topuniversiteit. En dan voel je bij jezelf, voel je, je bijna schuldig dat je dat niet ook probeert. Terwijl ik denk dat ik dat ik in Utrecht veel, uh, veel gelukkiger ben, veel meer tijd over heb voor andere dingen. En, en ja. Dus de, deze theorie heb je ontwikkeld om jezelf gelukkiger te maken? Ik heb niet ontwikkeld. Uh, ik, ik, ik, ik leen het van anderen natuurlijk. Maar ik, ik probeer het wel een beetje aan te houden. Maar ik merk dat het moeilijk is. Dat hoor ik ook van anderen om me heen. Uh, die hierop reageren. Die zeggen ook van ja, ik, het is moeilijk om, om, om gelukkig te zijn met iets dat gewoon wordt voor je. Uh, een, een meisje van mijn studie uh, zei bijvoorbeeld dat ze uh, een soort van jaloezie voelde zelfs. Uh, tegen iemand die net was toegelaten tot diezelfde studie. Ja, want die ontwikkeling, dat, dat hele coole van... Ah, die, die kan dus nu diezelfde opleiding gaan doen... dat was mooier dan al een jaar met die opleiding bezig zijn. En willen die mensen, vooral dus jouw leeftijdsgenoten... willen die eh, op één punt het maximum bereiken... of willen ze op allerlei punten Ja, op er? allerlei punten natuurlijk. En, en dan gaat het mis Kijk, ik ben ook niet tegen ambitie. Dat, dat is misschien een, een misvatting. A ambitie is prima en belangrijk. En als je het echt graag wil, dan moet je het ook najagen. Anders ga je natuurlijk nadenken van... wat als ik het nou wel had, had geprobeerd. Maar... Ja, als je dat op alle vlakken van je leven doet, dan is het... Hè, we, we kennen natuurlijk allemaal wel iemand die overal goed in is. Dat is ontzettend irritant. En ik denk dat je daar ook heel moe van wordt en dat je teleurgesteld raakt. Dat het allemaal uh, nergens op uitloopt. Wat studeer je? Uh, neurowetenschappen en cognitie. Ja, ja. Wat houdt dat in? Uh, we proberen te onderzoeken door naar het brein te kijken met hersenscans. Uh, hoe, hoe bepaalde cognitieve eigenschappen, geheugen en emotie en taal en zo... Hoe die, hoe die werken, hoe die in, in het brein uh, ja, opgebouwd zijn. Maar met die hersenskens, neem ik aan, kan je nog niet zien of iemand echt gelukkig is. Of die een negen verdient op die schaal van geluk. Uh, nee, nee, dat is lastig. Dat is lastig inderdaad. Uh, uh, je kunt, zeg maar, een staat van geluk, die is redelijk constant bij mensen. En het is moeilijk om, om dat te meten, want je kan het nergens mee vergelijken. Je kan niet zeggen, nu zie je wel gelukkig nu niet. En als je dat vergelijkt, dan zie je waar dat geluk dan zit. Dat, dat gaat niet, want iemand is, is redelijk constant in, in zijn gevoel van geluk. Dan nou kan je wel depressiviteit afmeten in hersenen bijvoorbeeld. Hè? Ja, dat, dat, dat is wel waar. Dat heeft ook te maken met bepaalde hormonen natuurlijk. Dus het tegenovergestelde ja. zou ook mogelijk moeten zijn... er zou ergens een, een stofje moeten zitten of misschien een aantal ja. kenmerken... Wa ja. waardoor je zegt, deze man of vrouw is gelukkiger dan die andere man of vrouw. Ja, ja dat, dat, dat zou je zeggen. Ik, ik denk dat het bij depressie makkelijker is... omdat het echt dan... Ja, dan dat, dat is een soort van afwijking, die is makkelijker te zien. Daar denk dat, dat, dat ik dat dat ook echt in de hersenen terug te vinden is... Maar um, geluk is natuurlijk iets heel normaals. En, en daar kun je iets meer of iets minder van hebben. Maar dat, dat betekent niet direct dat het ook uh, um, ja, qua hormonen bijvoorbeeld afwijkt. Uh, maar dat is eigenlijk wel jammer. Dat betekent ook dat onderzoek in de psychologie en, en neurowetenschap... heel erg gericht is op, op, op uh, dingen die eigenlijk fout gaan. Hè? Op mensen die een de depressie hebben. Maar voor elke persoon met een depressie... heb je er honderd of misschien wel duizend die geen depressie hebben. En... Hun geluk, dat, dat, dat zou ook wel eens uh, onderzocht mogen worden. Daar mag wel veel meer aandacht voor zijn. En die mensen die streven naar het perfecte. Ja. Maar dat lukt ze niet, want er ja, kan er maar één de beste zijn. Ja, kijk naar nou al die ja, televisieshows ja. tegenwoordig. He. Ja, precies. Er is maar één winnaar. Precies, ja. Dan ben je behoorlijk gefrustreerd als je tweede of derde wordt. Nou, als ja. je tweede wordt misschien nog niet. Ja, nou ja goed, dan, dan heb je nog een platencontract. Maar ja. inderdaad, ja, daaronder is het wel, uh, wel teleurstellend. Dat frustreert? Dat, dat kan ik me voorstellen, ja. Ja, ja. ja ik... Uh, ik las ooit een, een, een interview in uh, het Volkskrant Magazine... met een stel kinderen die dan bij The Voice Kids... of hey, Masterchef Kids, zo'n kookcompetitie, hadden meegedaan. En die kinderen waren twaalf en die zeiden dingen als... Uh, als ik later niet bijzonder word, dan zou ik wel teleurgesteld zijn. Of ik wil echt hier de beste in zijn. Die hebben dus van jongs af aan al zo'n drive... Om, om de beste ergens in te worden... En ik denk dat dat, dat, dat nou ja, de kans dat, dat echt gebeurt, is natuurlijk ontzettend klein. En Komt dat ook omdat er veel getwitterd wordt, veel op Facebook gezeten wordt? Dat, dat, ja, uh, ja, ja? Dat, dat is een, een waarneming um, die, uh, die denk ik, wel hout Want op, op, op sociale netwerken, bijvoorbeeld Facebook, daar uh, heb je misschien wel zes, uh, 700 vrienden en. Daar, ja, daar zit dan één persoon tussen die iets heel moois bereikt, die heel goed is in zijn sport of uh, die, die, die, die, die dus naar Oxford gaat om te studeren. En dan zie je dat op je, op je pagina terugkomen. En iedereen klikt op like, dit vind ik leuk. En dan wordt het heel populair. Dat, dat bericht wordt overal dan getoond. Dus, dus succesvolle berichten, die komen ook vaker terug dan. En, en dat betekent dat, dat die norm van uitblinken. Alleen maar versterkt wordt. En ik, ja, ik denk dat dat uh, best wel kwalijk is. En begint het dan niet bij de geboortebewijs van spreken. dat de ouders willen dat de, hun kind het meest gelukkige kind ter wereld wordt. en het allerbeste presteert op wat voor gebied dan? ook? Ja, nou, ik vrees zelfs dat ouders niet alleen. of niet echt gespit zijn op het gelukkig maken van het kind. maar juist op het succesvol zijn van het kind. en het uitblinken ervan. Um, dus die moet op, op twee sporten en instrumenten bespelen. en op school het goed doen. En, en ja, die, die mensen geven honderden euro's uit aan, aan bijles. want het kind moet presteren. En uh, ja, ik, ik, dat vind ik een beetje onzinnig eigenlijk. Maar als je je tevreden stelt met minder, ja. dan lig je eruit. Want die dwingende cirkel hebben we onszelf min of meer opgelegd. Ja, maar aan de andere kant, als je, als je ergens heel goed in probeert te zijn en je komt dan op een hoger niveau, je krijgt dan bijvoorbeeld promotie, dan kom je weer tussen mensen die dat ook hebben gehad. En dan ben je weer, zeg maar, middelmatig. Dan ben je weer gelijk aan de rest. Dan ga je, je weer vergelijken, dan wil je weer uitblinken. Dus er is nooit een eind aan. En, en als je op een gegeven moment ergens genoegen meeneemt, dan denk ik dat je daar veel gelukkiger in kunt zijn. Dan zijn er dan veel mensen behalve jij dan die streven naar de gelukkige middelmaat? Um, nou ja, dat, dat hoop ik wel. De middelmaat ja. der gelukkigen? Ja, dat is natuurlijk een hele oude filosofie. Uh, dat hadden we al in het oude Griekenland. Uh, ja, en ik denk dat het een hele, hele verstandige filosofie is. Ja, maar er is nog geen ja. wereldwijde beweging die daarvoor is opgericht. Nou, het, het, het, het is misschien wel grappig om te vertellen. Er, er zijn wel mensen in beweging. Ik, ik werd laatst uitgenodigd voor de oprichtingsborrel... van de zogenaamde Club van Kanslozen in Amsterdam. Die hebben zichzelf op, via Facebook opgericht. Dat is een beetje een, uh, ja, een club met een knipoog natuurlijk. Hè, die naam Het is uh, grappig bedoeld. Maar ja, dat zijn mensen die, die ook genoeg hebben van het streven. En die, die misschien in de huidige recessie ook moeilijk een baan kunnen vinden. Dat is voor mijn generatie natuurlijk erg relevant. Um, ja, en, en die moeten dan ook eraan wennen dat ze niet altijd hoeven... Uh, het ons uit de kan te willen halen. Het ah, premier Balken die sprak ooit over de term zesjescultuur... waar we vanaf moesten wat jou betreft. Mag die dus blijven? <laughs> ja, die, die mag uh, op sommige vlakken wel blijven, ja. ja. Jeroen van Baar, ja. student Neuroscience en Cognition... Ja. in Utrecht. Ja. Hartelijk dank. Dank je wel. Vara. De Gids.fm. De Wereldontvanger. En dan Frank ten Oud, goedemorgen. Je gaat naar Texas. Ja, in, in Texas kreeg op 7, of, uh, 7 december 1989... Carlos de Luna... Een dodelijke injectie. Hij werd geëxecuteerd. En die injectie die lijkt, nu, dat lijkt nu eigenlijk een enorme onherstelbare fout te zijn geweest. Die Carlos de Luna, die, hij was te, te dood veroordeeld... Uh, voor de de, moord, de brute moord op Wanda Lopez. Dat was een uh, meisje die werkte bij een, uh, bij een tankstation... in de Texaanse stad Corpus Christi. En de laatste momenten van Wanda Lopez die werden vastgelegd... toen ze tijdens zijn nachtdienst uh, in paniek opbelden naar het alarmnummer. Ik Within 90 seconds, blood-curdling screams as she stabbed the death. Justice came quickly too. Within an hour, de police arrest this man, Carlos de Luna, a local petty thief who liked to sniff glue. Nou, die wanda uh, lopen werd in het winkeltje bij de pomp doodgestoken. En de, de politie vond Carlos de Luna een paar straten verderop. Daar had hij zich verborgen gehouden, verstopt onder een auto. En de Luna die heeft altijd zijn schuld volgehouden. En hij was ook echt onschuldig. Althans, dat beweert rechterprofessor James Liebman. Hij is van Columbia University. En zijn onderzoek, eigenlijk het hele moordonderzoek, heeft hij opnieuw gedaan. Dat staat in een zeer uitgebreid rapport. En dat heeft hij deze week gepubliceerd. En waaruit blijkt die onschuld dan, mijn Carlos? Nou, tijdens zijn uh, rechtszaak werd heel veel waarde gehecht aan de verklaring van één enkele ooggetuige, uh, terwijl fysiek uh, bewijsmateriaal volkomen werd genegeerd. En professor Liebman en een team van studenten begonnen in 2004 met een minutieus onderzoek. Ze spraken met meer dan 100 betrokkenen, waaronder ook met die ene ooggetuige, Kivan Baker. Uh, die stond zijn auto vol te tanken toen uh, de pomper de Wanda Lopez werd aangevallen. De dader die kwam naar buiten en zette het, uh, die zette het op een lopen. En even later had het politie Carlos opgepakt en werd Baker eigenlijk on the spot gevraagd... of de man die zij achter in de politieauto hadden, of dat de dader was. En Baker die ooggetuige, vertelt aan een onderzoeker van Columbia University... hoe dat allemaal ging. When you the, uh, I guess 30 seconds. You know, was it Oh, that's, that's God, you know, sure. It was, you know, okay, it might be, it might be not, you know. Okay, okay. That's why I still think I'm 70% sure, you know. Okay. Ja, Ooggetuige Kieven Baker. Hij was er helemaal niet zo zeker van. dat die opgepakte Latino achter in de politieauto wel de dader was. En die Baker die had die moordenaar ook maar even gezien. in een split second. Hij was ook nog bang hè, voor die, die kerel met dat mes. Hij was er 70% zeker van dat dit hem was. Maar over die twijfels die hij had, zei hij niets tegen de politie. En er werd ook helemaal nooit naar hem gevraagd. Dus de enige twijfels... ooggetuige was er niet voor 100% van overtuigd. dat Carlos De Luna die pompbediende had neergestoken. En De Luna werd toch ter dood veroordeeld. Sterker nog, uh, deze ooggetuige, meneer Baker, die als hij erop terugkijkt zijn twijfel eigenlijk alleen maar groter. Nu zegt hij eigenlijk, ja, de kans was 50-50 was dat het uh, Carlos de Luna was. En hij geeft ook toe dat die Latino's helemaal niet zo goed uit elkaar kan houden. Maar hoe zit het met het fysiek bewijsmateriaal? Zijn er vingerafdrukken bijvoorbeeld? Er waren vingerafdrukken, uh, maar de rechercheurs die te plekke kwamen... hebben daar zo'n zootje van gemaakt... dat de experts daar later helemaal geen chocola meer van konden maken. Uh, op de plaats de lagen verder uh, sigarettenpeuk, een uh, stuk kauwgom. Uh, en op een van de foto's die daar is gemaakt is een, uh, een plas bloed te zien. Daarin duidelijk een schoenafdruk. En al die zaken zijn door de politie niet onderzocht. En dan is er nog een detail op de kleren van Carlos de Luna. Is geen druppel bloed van het slachtoffer gevonden. En Carlos de Luna hield er ook vol dat hij onschuldig was. Heeft hij zelf helemaal niks met die moord te maken dan? Nou, zijn verhaal is dat hij in de buurt van het tankstation aan het rondhangen was met een, een drinkenbroer. Hij was, uh, hij was uh, een avondje stappen met uh, Carlos Hernandez, ook een Latino. Ongeveer even oud, een jaar of twintig. Ze waren aan het stappen en die Hernandez die wilde even wat gaan kopen bij het tankstation. Een pakje sigaret of zoiets. Nou, de Luna die bleef in de auto zitten aan de overkant van de straat. Hij zag dat daar bij, die tanken, bij de tankstom, zag hij dat allemaal misgaan. En hij, hij ging ervan door, want hij had zelf wel eens problemen gehad met de politie. Dus hij zag het bij al hangen. Um, en ja, dat die ene ooggetuige, meneer Beker, dat die de ene Carlos voor de andere aan heeft gezien. Dat is heel plausibel, want ze leken toen erg op elkaar. En de Luna moet dus geweten hebben wie de echte moordenaar is. Dat wist hij, maar dat vertelde hij niet meteen. Niet aan de politie en ook niet aan zijn advocaat. Dat deed hij pas uh, vlak, voor, uh, vlak voor zijn rechtszaak. Uh, toen vertelde hij over de andere Carlos. En volgens zijn advocaat was de Luna ontzettend bang voor die andere Carlos. Dat scheen een heel gewelddadig type te zijn geweest. Uh, dus hij, hij durfde daar gewoon niks over te zeggen uit angst voor represailles. En de Luna wilde alleen de naam geven van die andere Carlos. En verder helemaal geen andere details zoals zijn adres. Based on my piecing the evidence together, that's why I reached the conclusion that I thought that this Carlos Hernandez was the one that ultimately killed the girl. In working with this young man, I just didn't feel like he was, you know, he may have been capable of doing stuff like stealing cars, but I just didn't think he was capable of, of uh, killing someone. Ja, zijn advocaat raakte ervan overtuigd dat de Luna misschien een autodief was. Hè, dus wel een boef, maar geen type om iemand te vermoorden. En het bewijs, dat wees ook in de richting van een andere dader. Maar die advocaat van de Luna had geen middelen om die Carlos Hernandez op te sporen. En volgens de aanklager ja, de, bestond die Carlos Hernandez helemaal niet. En is het die professor Liebman met zijn onderzoeksteam wel gelukt? Dat is hem gelukt, heel snel ook. Hij zette er een privédetectief op en die had die andere Carlos binnen een dag opgespoord. Het blijkt dat die Carlos Hernandez in de tijd al een goede bekende was van de van van de plaatselijke politie. Hij was al eens verdacht in een dodelijke steekpartij en volgens zijn toenmalige buurvrouw Dina Schepte Hernandez zelfs vaak op over die moord bij het tankstation. Carlos was so uh bragging about the other one that he did at the gas station. He would laugh about it because he got away with it and somebody was paying for something that he didn't do. And then later on he ja, buurvrouw Dina dus. Zij vertelt dat Hernandez prachtig vond dat hij was weggekomen met die moord. En dat iemand anders de schuld had gekregen. En in 1989, het jaar dat Carlos de Luna dus door die injectie werd geëxecuteerd... stak Hernandez zijn buurvrouw Dina neer. En daarvoor ging hij wel naar de gevangenis. En daar stierf hij ook tien jaar later aan een natuurlijke oorzaak. Klinkt alles bij elkaar als een overtuigende zaak. De verkeerde Carlos is gewoon te dood gebracht. Ja, en wat mij betreft, wat, wat dit voorbeeld zo sterk maakt... is echt een, een doorsneezaak. Het was helemaal geen media-hype in de tijd. Gewoon een moord en een serie missers bij uh, politie en justitie. En als geïnteresseerd kun je op die website kijken... kun je al die bronnen kun je nagaan. Al die transcripties en alle gesprekken met betrokkenen. Alle, uh, alle foto's van, uh, van, de, van, de, van die moordzaak kun je allemaal nakijken. Video's staan er allemaal bij. Het is heel overtuigend. En wat mij betreft een ijzersterk pleidooi tegen de doodstraf. Willem Frank ten Tot de volgende keer. De Gids .fm. Francisco van Jolen is aangeschoven. Chef van de opinie en debatsuit van de Vara Joop.nl. Wat gebeurt er op de site? Ja, we hebben een stukje over een Amerikaanse wetenschapper... die is opgestapt bij Elsevier. Bij de, uh, Elsevier de de grootste uitgever ter wereld van wetenschappelijke tijdschriften. En die zegt van, ik wil er niet meer aan meewerken. Dat is ook een beetje raar. Die tijdschriften zijn heel erg duur. Die kosten 10.000 euro per jaar soms. Dat wordt betaald met gemeenschapsgeld. En waar bestaan die tijdschriften uit? Uit wetenschappelijke artikelen die Elsevier gratis krijgt aangeleverd. Waarom zijn ze gratis? Omdat ze worden betaald met gemeenschapsgeld. Dus het, ja, het wordt iets raars rondgepompt. Hij zegt, ik doe hier niet meer aan mee. Bovendien hebben een heleboel wetenschappers geen toegang tot dat soort informatie. Omdat het allemaal het minst winst En Het andere is, uh, vannacht is de nacht van de vluchteling. 40 kilometer lopen. Joop loopt ook mee. Tijd voor het joop debat. Ja. Ik ga praten over een plan van D66. De oprichting van een internationaal milieugerechtshof. Francisco, waarom? Ja, dat uh, D66 die, uh, die zegt van oké, okay, duurzaamheidsafspraken tussen landen... die moeten kunnen worden afgedwongen. En daar heb je een internationale rechter voor nodig. Dat zegt uh, Gerben-Jan Berger Jij is Europarlementariër van D66. En hij gaat daar in juni voor pleiten op de Earth Summit. Dat is een wereldduurzaamheidsconferentie. Een nou, Tweede Kamerlid René Leegte van de VVD die zegt... Dat moet je niet doen. Beide heren gaan erover in discussie. Gerben-Jan Gerbrand zit in Den Haag... en René Leegte zit hier in Hilversum bij mij. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer voor welke milieuproblemen... is er dan een internationaal milieugerechtshof nodig? Nou, voor D66 zijn er twee hoofdredenen... om zo'n gerechtshof op te richten. Het allereerste is dat door de groei van de wereldbevolking... de enorme toename van de consumptie... wereldwijd de druk op natuur en milieu onhoudbaar aan het worden is... En we hebben dus een sterker internationaal juridisch kader uh, nodig om dat uh, het hoofd te bieden. De tweede hoofdreden komt meer van onderop. Dat er een steeds grotere rechtsongelijkheid in de wereld aan het ontstaan is. Mensen kunnen hun recht op schone en groene leefomgeving onvoldoende afdwingen. Dus dat is ook nodig. Maar ook bedrijven hebben er last van. Want milieuregels die bepalen uh, steeds meer de concurrentiepositie van bedrijven. En uh, ook voor een eerlijke concurrentie is het dus noodzakelijk dat we internationaal uh, een sterker juridisch kader hebben om milieuafspraken na te leven. En die mensen en bedrijven kunnen nu nergens terecht? Uh, nee, bedrijven zeker niet, want wat we al hebben op internationaal juridisch gebied, dat is alleen maar tussen staten. Dus individuen of bedrijven of maatschappelijke organisaties hebben op dat vlak geen enkele rechtstoegang. Meneer Lechter, waarom zegt u daar moeten we niet aan beginnen? Nou, het is, laat ik voorop zeggen dat het goed is om na te denken over duurzaamheid. We moeten toe naar een nieuwe economie en moeten op een verantwoorde manier gaan groeien. Daar kunnen D66 en de VVD elkaar goed vinden. Want Nederland moet sterker uit de crisis komen. Als je dan kijkt naar zo'n milieustrafhof... dan is de eerste vraag voor welk probleem is dit een oplossing? En dan constateren wij dat er geen probleem is. Want alle milieurampen die er zijn... Proba Koala, Exxon Valdez, de cv brand, de Golf van Mexico... Die zijn allemaal opgelost, allemaal schadevergoedingen uitgedeeld. De troep is opgeruimd. En je ziet dat er lessen zijn getrokken uit die ongelukken. Als je dan vervolgens kijkt, waarom is het dan een oplossing? Wat je doet, je verontstelt een verdrag... wat uiteindelijk handgraaf moet worden door zo'n rechter. Dat duurt 25 jaar voordat je zo'n verdrag hebt. En in een economische crisis laten wij dus nu een papieren tijger los op de internationale betrekkingen. En dat is leuk om af en toe het nieuws mee te halen. Maar het is natuurlijk geen oplossing om echt te groeien... naar die groene groei die nodig is. Meneer Gabrandi, al die grote rampen die zijn allemaal... goed opgelost. Punt nou, dat is, dat is absoluut niet waar. Dat zijn jarenlange slepende procedures. Waarbij, maar ze zijn opgelost. Nou, ja, maar één um, uh, zwaluw maakt nog geen zomer. En zo het toch niet echt in, de, in vijf minuten doen, toch? Nee maar, maar er ook, zijn ja. er, nee, maar er zijn er duizenden die niet opgelost worden... omdat daar gewoon geen, uh, geen juridische rechtsgang voor is. Nee, dus is. dat is het probleem. Wat, wat mij alleen zo verbaast van de VVD... De VVD is een liberale partij. Die staat voor uh, de rechtsstaat. Voor het beschermen van individuen tegen rechtsonzekerheid. Nou, dat is precies wat je met deze manier doet. Ook internationaal. En ik heb het idee dat de VVD van nu... Dat hij zelfs Hugo de Groot, de grondlegger van het internationale recht, nog als een, als een dagdromer weg zou zetten. De ik is vind internationaal dat echt onbegrijpelijk. Het duurt 25 jaar voordat het zover is. Ja, maar als wij dat over 25 jaar willen hebben, dan moeten we daar wel nu mee beginnen. En uh, dat kunnen we over 10 jaar doen, dan hebben we het over 35 jaar. En ik vind het ontzettend belangrijk als D66er dat wij die, die, uh, dat proces nu inzetten. Zoals er in het verleden ook processen ingezet zijn die vervolgens jarenlang hebben geduurd. Nou, u begint gewoon en dan volgt de VVD vanzelf al. Nee, maar, er zijn, maar er zijn twee dingen in reactie. Er is geen ramp in de wereld gebeurd die onder de huidige regels niet heeft geleid tot schadevergoeding. Dus daar is het geen oplossing voor. Maar hoe komt u en wat daarbij? volgens de heer hoe komt u zegt, daarbij? Hij zegt. Hoe komt u daarbij? Zegt, moeten, komt u daarbij? Nou, geef mij een voorbeeld van een ramp die niet is maar opgelost met schadevergoeding. Voorbeeld. Nou, er zijn, er zijn dagelijks uh, uh, uh, milieurampen. Maar Dat nog, klopt, nog veel belangrijker bedrijven. De schadevergoeding. Een partij als de VVD die is tegen strengere Europese milieuwetgeving... want dat tast het Europees bedrijfsleven de concurrentiepositie aan... want andere landen doen het niet. Maar mag ik dan... een voorbeeld geven van de olie in Nigeria bijvoorbeeld? Is dat een slecht voorbeeld? Dat is een is... uitstekend voorbeeld. Maar okay. kijk, even los van die, van die concrete voorbeelden... het belang is dat wij naar een, een, een betere, groenere economie in de wereld gaan... De lijn van de VVD is nu van... wij moeten in Europa geen strengere milieuwetgeving hebben... want de rest van de wereld doet dat ook niet. En nee, dat nee. schaadt onze concurrentiepositie. Nee, nee. Dat is Deze struisvogelpolitiek. Maakt, We moeten het anders de aanpakken. Gebrandi maakt nu een karikatuur van de VVD. Wij zeggen juist, je moet in Europa strengere milieuregelgeving maken... want dat geeft een level playing field. Mijn stelling is, er is geen milieuramp... die niet heeft geleid tot een juridische afronding. In Nigeria is het vervelende geval... Daar de, de, dat er saboteurs zijn die die olieleidingen kapot maken, Dat is een andere verhouding. Maar het is niet zo dat er geen schadevergoeding wordt gedaan. Want die wordt namelijk wel uh, door Shell ook betaald. Waar het om gaat, is er moeten internationale verdragen komen. Daar zijn we het mee eens. Maar zonder verdrag heb je niks aan de rechter. Want de rechter moet die regels toetsen. Dus wat Gerbrandi doet, die haalt het nieuws... met een idee voor een internationaal gerechtshof. Maar leidt af van de discussie. Hoe komen we tot die groene groei? Hoe zorgen we nou met z'n allen dat we sterker uit de kiezers komen? Hoe zorgen we dat de nieuwe economie gaat draaien? Daar heeft en Dat, dat kan doe je je niet. weet ik toevallig ook niet. Over, want ik heb met nog niet meer gesproken over hoe komen we tot zo'n goede groei Dus Dat weet hij wel. Maar u zegt die slagkracht van zo'n internationaal milieugerechtshof. Dat, dat is niks. Nee, dat is nee, want je, en, en je ziet dat, want er is nu een Milieukamer in het internationaal gerechtshof. En die heeft het niet zo druk. En dat is een bewijs van kracht. Dat het dus nee, goed goed gaat. Er gebeurt niks op dit gebied. Nee, maar ik, ik zou de argumentatie om willen draaien. Waarom zullen veel landen niet bereid zijn om naar bindende afspraken te komen op uh, milieugebied? Omdat er geen enkel uitzicht is dat die milieuregels ook op een goede manier afgedwongen kunnen worden. Dus je kan het ook omdraaien. Ik denk dus dat door juist het internationaal juridisch kader op milieugebied te versterken... dat een enorme stimulans voor landen zal zijn om toch akkoord te gaan. Waarom, is dat, de waarom de is dat op handelsgebied wel... Het versterken van in het internationale kader. Nee, maar wat Gebrandi zegt, is juist precies het probleem. Landen zullen niet meedoen en dan heeft de rechter in Den Haag ook geen zin. Het is niet voorstelbaar dat Nederland gaat zeggen tegen China, gij zult niet de gele rivier leegmaken. Dat gaat niet werken. Dus als China niet mee wil doen in zo'n verdrag, dat is de voorwaarde. Heb je niks aan zo'n papieren tijger van zo'n strafhalf. Maar dus dit is, is, een leuk dit is idee, maar op handelsgebied... leidt niet tot groene groei. En dat is waar we naartoe moeten Meneer met z'n. Nee, dit is op handelsgebied wel gebeurd. We hebben een wereldhandelsorganisatie die heeft een geschillenbeslechting. Wij vinden dus blijkbaar als mensen in de wereld, vinden wij vrijhandel belangrijker dan uh, een, een, een groen en schoon milieu. Dat vind ik onbegrijpelijk. En waarom als dat wel lukt op handelsgebied, lukt dat niet als het gaat om het recht op een schoon en Het begint en bij de regels teken. en vervolgens de handhaving. Als er geen regels zijn, valt er niks handhaven. Dus je hebt niks aan de straf, of als er geen regel is. We zijn uitgepraat, heren. Dit uh, verzand uh, vervolgens in het herhalen <gacht> van allerlei even even even argumenten even. die we al gehoord hebben. Misschien ja. nog één argument van de kant van Francisco van Jolen, zonder dat ik daarmee de heren de gelegenheid geef om deze discussie nog verder te voeren. Nee, dat reageert hij zich over ja, het, het, het bestraffen. Het gaat om misdrijven. Die, uh, niet anders dan bij gewone misdrijven... heb je één slachtoffer. Dit is, de hele wereld is een beetje het slachtoffer. En die zou je toch extra moeten bestraffen. Dat was een reactie op joop.nl. germijn jan die van D66 in de studio in Den Haag. Hij voert het woord namens Europa. En René Leegte van de VVD in de Tweede Kamer... voert het woord namens Den Haag. Hartelijk dank voor deze discussie. Graag gedaan. Waar Graag gedaan. kijk ik op zo'n hemelsvaasdag nog naar op televisie? Uh, daar is hij weer. De grote geschiedenisquiz... Een heleboel bekende Nederlanders zijn erbij. De oud-politici Tineke Huizinga en Jet Bussenmaker... de schrijvers De Sanne van Brederode en Simone van der Vlucht... De muzikant Ernst Daniel Smit en de Koningshuiskenners Thomas Ros... en Doreen Hermans en nog veel en veel meer. Niet erbij is Diederik Samson, de enige BN'er die de quiz ooit won in 2008. Hij mag er niet meer bij zijn om vijf voor half negen op Nederland 2. Zijn vegetariërs gezonder dan vleeseters? Dat vraagt het wetenschapsprogramma Pavlov zich af... samen met vegetariër en journalist, schrijver, presentator Leon van Donschot. Om negen uur op Nederland 3. En langzaam schuift hij aan Jur van den Berg. En hij gaat het hebben over lunch. Wat zit er in lunch? Het is een feestdag, Felix. En op de feestdagen oh ja. doen we altijd iets speciaals. En wat doen jullie? <laughs> het, Geen uh, jullie een feestje? Nee, we gaan op die feestdagen kijken we over naar de rol van de media in bepaalde sectoren. Vandaag is dat de gezondheidszorg. Veel van die uh, ziekenhuisseries en zo. We zometeen. meteen een... Uh, een discussie over met een aantal mensen. Um, en straks om half twee is er wel gewoon stand.nl... maar daarin kijken we op deze dagen ook naar uh, de stand van het land. Hoe uh, staat Nederland erbij vandaag? Gaat het over het onderwijs? En de stelling is, het gaat goed met het onderwijs in Nederland. Jacques Biskop, Kamerlid van... Het... het is een stelling. Er wordt hier gelachen. Het gaat goed gaat met het onderwijs in Nederland. Er <laughs> wordt niet gelachen door een hele leegte van de VWD, maar goed. Surf naar de gids.fm. Nog een prettige dag verder. Dan kom je tot twee dingen. Two Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen.